Uur. Dit is Liselot Thomassen met het NOS-journaal. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Tjavuzoglu... zegt dat Nederland de Turkse Nederlanders gijzelt... met het verbod op campagnebijeenkomsten. Tjavuzoglu komt vanmiddag naar Rotterdam... tegen het dringende advies van de Nederlandse regering in. Hij gaat naar het huis van de Turkse consul in Rotterdam... waar hij campagne zal voeren vanwege het referendum in Turkije... om de macht van president Erdogan uit te breiden... De Turkse minister dreigt in een interview met de Turkse afdeling van CNN... met scherpe economische en politieke sancties tegen Nederland... als hij geen toestemming krijgt om in Rotterdam te landen. De internationale scholen in de regio's Amsterdam en Den Haag... krijgen eenmalig 10,7 miljoen euro om uit te breiden... en zo hun wachtlijsten weg te werken. Het geld komt van het kabinet en de gemeente Amsterdam en Den Haag...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 Het lied met de titel Een Lied voor de Koning... is een cadeau van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen... en wordt later vanochtend gepresenteerd. De bond hoopt dat het lied op Koningsdag in Tilburg... en in andere steden in het land wordt gezongen. Veel Oranjeverenigingen houden op de ochtend van Koningsdag een Obade... een Nederlandse traditie waarbij het volk de koning toezingt... en de bond hoopt dat het nieuwe Koningslied dan veelvuldig te horen zal zijn.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 In de randstad werkzaamheden op het Naar de Berg dit weekend vielen rijden vanuit Amersfoort naar Amsterdam vanaf naar de 4 kilometer. Op de A6 vanuit Lelystad tussen Almere Haven en Naar de Berg over 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticiën en contactlensspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Er is gesproken over de Haltestraat bij een buurtbijeenkomst. En ja. uh, gemeentesecretaris Ankie Giespoor-Verdurmen komt daarover vertellen. Ja, want maandag is er een uh, buurtbijeenkomst. Ja. En we het uh, trio Clement, uh, Hans Reimers komt daar. Uiteraard voor. komt Moeten wij Hans. nog even huishoudelijke mededelingen vertellen? Ja, we zijn nog niet ja. klaar uh, met de huishoudelijke mededelingen. Kasper Geurensen die heeft vandaag de techniek uh, in handen. Uh, heeft zich daar speciaal voor... Uh,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 35 liter keteltje, En ik ben een beetje aan het rommelen in, in de keuken. Uh, om dan voor Zandvoort, zeg maar, echt een bier je neer te Je bent een zetten. illegale stoker. <laughs> ah, nou, dat nou, zegt die nou, rest ook even. Nou. Niet. <laughs> nee, maar uh, ja, om dan echt te denken dat je voor heilzand voor, huilzand, voor het bier kan brouwen. Dat is natuurlijk een. Uh, dat, dat Op een, dat kleine keteltje dat gaat dat niet, niet worden, word. nee. Dus, uh, dus uiteindelijk uh, ja, heb ik dat een keer verteld aan uh, wat vrienden van me... Van dat ik dat graag wilde doen. En uh, uiteindelijk uh, heeft iemand dat opgepikt. En die is, uh, is gaan praten met, uh, met Marcel van, uh, van uh, Rabbel. Ja. En uh, zo, zo zijn we eigenlijk samengekomen. Ja. Uh, Rabbel van het Kerkplein even voor de ja. mensen die het nog nooit gezeten uh, hebben. Maar gaan, wat is dan speciaal hebben? aan Zandvoorts bier? Nou, het, nou, het is een speciaal bier uh, speciaal voor Zandvoort gebrouwen. Dus het, het wordt ook alleen maar in Zandvoort verkocht in de horeca. Ja. Dus uh, dat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 Ja. Spilsner. Ja. Spilsner. Ja, biertje. en waarschijnlijk ja, Heineken, Pilsner. Zit daar uh, niet veel alcohol in? Uh, er zit 5,5% uh, alcohol in. Dus het is niet zo dat, dat niet als, je, als je drie biertjes op hebt, dat je, je dronken bent of uh, zo. Omvalt. Ja. Dat is ja. niet de bedoeling. Ja. Het is geen whisky van uh, 40%. Nee, nee, nee. Nee. nee, kijk, het is wel iets meer als Pilsener wat erin zit. Maar op zich, het is, het is te doen. Ja. Het is maar, heel lekker. En dat, dat ontwikkelen van dat biertje, want je bent een hobbybrouwer, uh, uh, zeg je. Um, ga je dan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 Het is trouwens ook een jongen die zijn jeugd hier in Zandvoort heeft gesleten. Hij heeft op de Maria-school gezeten bijvoorbeeld en zijn familie is hier ook wel bekend in Zandvoort. Dus ja, de, de connectie daarmee met, met Zandvoorts Bier was natuurlijk gewoon geweldig. Dus uh, en, uh, ja, we hebben ook heel veel aan hem gehad om, uh, om dat uh, uiteindelijk uh, voor elkaar te krijgen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 Ik ja. nee, ben, ben natuurlijk best wel perfectionistisch, denk ik. Nou met, ja, het is sowieso Als er een bier komt voor Zandvoort, dan moet ja, het gewoon goed zijn. zijn ja. Ja, dan, we gaan niet uh, zomaar iets neerzetten, want dat, dat verdient Zandvoort niet. Dus dat moet gewoon goed zijn. Ja. En uh, dat, is, uh, dat is gelukt. Als je dan daarmee begint...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 Ja, het valt gewoon via de groothandel melk en haan te bestellen heeft ja waar ja, zijn kunnen ze, een, we kunnen ze niet bestellen. allemaal bedienen en we kunnen ja. ze niet allemaal en zeker omdat het nu nog in de kindervoedsel ja ja ja, ja, ja, ja. moeten we gewoon ook af en toe ja, dan, ja gewoon ja. een beetje voorzichtig zijn maar jullie moeten ja. toch nog promoten denk ik hè we ze zijn natuurlijk ook nog niet gedaan hè nou inderdaad dus de promoties dan inderdaad en zo, uh, en, uh, zeg maar de de een proeverij kun je houden misschien ja nou we, we zijn mm -hmm. bij de zaken langs geweest ja. ja. en uh, ja ze zijn allemaal heel nieuwsgierig maar goed ze moeten toch nog even wachten uh, want ja, de burgemeester moet de eerste bier te krijgen. Natuurlijk. En als hij het nou. niet lekker vindt? Uh, hij vindt het zeker wel. Ja, daar ben ik van overtuigd. <laughs> ja. Want het is gewoon een heel goed bier geworden. En uh, ik ben er heel erg trots op. Dus, dus dat moet gewoon goed zijn. Ja. Hoe, hoe moet ik me voorstellen dat je gaat zo'n eerste... Uh, ...fust... Dat? Nee, dat heet geen fust. Een van de de de eerste, eerste fust maken. Ja. En... Uh, daar komt hoeveel uit? uiteen zo'n brouw? Maar of ja, het, is, is dat het... het is nu, uh, in principe is er 3000 liter en dan denk je van 3000 liter is best wel veel maar het is eigenlijk helemaal niet zoveel nee. Als je dat wegstopt en, in, in flesjes en, van en, hoeveel zit er in en, een, een flesje? 0,3 Of 33? Ja, er ja, zitten 33 uh, centimeter. Ja, uh, ja dat, Dan denk je van nou dat is best wel veel mm. maar ja, dat, wij moeten ook nog kijken van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 Nou, het is niet minder lang houdbaar, maar het, het is een jaar houdbaar. Het een jaar dus, ja, houdbaar. Ja, maar dat dus, moet op zijn voor een jaar hè, natuurlijk. Nou, dat ik echt, uh, ik nou, natuurlijk. Dat ga je niet laten staan. Ik ben echt bang dat uh, zeker als de zomer eraan komt komt. Uh, nou, ja, gaat dat, uh, iedereen dat drinken? Dat gaat, dat gaat zeker lukken. En, dus, en, en de prijs? Is dat hetzelfde als wat andere bieren Ja, dat, dat is vergelijkbaar met andere speciaal bieren. Het is natuurlijk niet of, zo goedkoop uh, als uh, een pielsje. Ja. Maar dat is ook logisch. Dat moet ook niet. Het moet ook voor... Het moet gewoon goed conform de markt zijn en ja, ja. dat is het ook. Dus daar uh, hebben we natuurlijk ook naar gekeken. Ja. En jullie hebben ook een naam, jullie mogen, mogen jullie nog niet zeggen wat bier gaat heten. Maar hoe kom je aan de naam om een bier? Dus nou ja. zien jullie dat zelf of heb je daar een bureau voor Ja, dat is, uh, dat is uh, eigenlijk best wel uh, grappig gegaan. Uh, <laughs> ja, uh, uh, jullie uh, hebben uh, volgens uh, mij ontzettend uh, veel plezier uh, gehad. Het Alleen al de rij, zeg maar, op de, naar dit moment toe. Dit is al gewoon geweldig <laughs> geweest. Dus wat dat betreft is het al is het, is het allemaal waard. En, uh, maar dat, ja, dat is eigenlijk, uh, als ik eerlijk mag zijn, uh, We hebben via de app zijn we gewoon bezig geweest. Voor, uh, hey, want het is eigenlijk een blond dier. Dus dat nou, was eerst misschien zandvoetsblond of zo. Okay. Uh, daar dachten we eerst van zandvoetsblond, dat uh, is misschien leuk.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 Dat is uh, Martine. Martine. Ja. Martine. Aardigeest, de Die het jacke opmaakt doet van de van de krant. Dus ja die en, en, oh, ja, daar heb schoonzijf. ik ook uh, gewoon een geweldig contact mee gehad hoe dat allemaal gaat Het is heel makkelijk eigenlijk en ja, ja de mensen weten ook precies van wat je bedoelt als je als je twee woorden zegt weet ze weet precies ja. wat, wat je bedoelt dat heb je in het dorp hè? Dat, ja. <coughs> sorry dat iedereen zeg maar toch ja. het gevoel heeft van ja. zandvoort en dat dan ook kan vertalen in, ja, uh, in een ja, etiket Ja, en in een ja, uh, ja, absoluut zandvoort moet gewoon we moeten gewoon weer iets hebben om trots op te worden en uh, te zijn. zijn en, en, dat zijn we al. Ja, maar, uh, ik bedoel, en dit, ja, dit is ja. hopelijk een toevoeging. Zowel voor de hele horeca weer. Ja. En, ja. Nou, weet je, mensen die zeggen dat hier nooit iets te beleven is. Ja, dat is kletsen gelap, uit hun uh, nek. We is altijd, elke, elke week hartstikke uren. druk. Het is, <laughs> het het is te te altijd uit. een feestje hier. Ja, maar het is ook een geweldig dorp. Dus wat dat betreft verdient het dorp ook gewoon een speciaal bier. Dat we niet meer uit verschillende windstreken van Nederland bieren hier op de tap hebben. Waar je af en toe denkt van maken die ook bier dan. Hoe is het mogelijk? En uh, dat moet gewoon niet meer. We moeten trots zijn op ons, ons dorp. en We moeten het uitstralen. En we moeten het ook gaan verkopen met z'n allen. En, uh, en we hebben en, uh, mooi water natuurlijk ook. Hè? En we dat hebben dat prima water. Dat bedoel ik. Hè? Dat is toch ook de basis hè? Ja, voor bier ja, ook. Zeker, hè? Zeker. Ja, zeker. Dat dat ja, ja. Waar komt het, het water vandaan? Is dat, is dat bronwater wat gebruikt wordt? Of het water uit de duinen, uit de duinen gewoon? De duinen denk ik dan. Ja, niet? ik ja. heb dat niet aan de brouwer gevraagd waar het water precies vandaan komt. <laughs> maar uh, ja. Nou, dat had ik willen weten. <laughs> we, zullen, we, zullen, we, zullen, we zullen het ervan. We zullen het eens even gaan vragen of het echt water is. Ja. Maar, uh, ja, goed, dus, het ja, water is hier fantastisch trouwens he? hier. Ik, ik heb wel eens een paar testjes gedaan hoor. Want ik, ik, ik, bij mijn kennissen Die dan zeggen van Ah flauwekul water is gewoon water En het smaakt overal hetzelfde ja, Dus een flesje meegenomen hier uit de, uit de kraan En meegenomen naar ja. Bloemendaal En een keer over Overveen en naar Haarlem En gezegd oké okay, we gaan blind uh, testen Dus een glaasje uit Haar en een, en een glaasje uit de fles En echt waar alle drie, het Zandvoorts water is lekkerder. Ja, is er zit toch een betere smaak aan. Het ja. ja, is bijzonder water. Maar we, moeten het, uh, we zijn ook niet helemaal... Uh, Welkom we wel een vooroordeel uh, misschien erover. Maar het water is erg goed hier ook. Dat is ja. een feit. Nou ja, ik, natuurlijk, want je vindt je het water wat je... Als ik je, ja, je je naar vindt, mijn broer ga ja, dat is in Rotterdam, ja, nou echt waar, dan ja, neem, dus, neem ik een flesje mee hoor. Ja, dat ja, vind ik niet zo, zo is, heerlijk. Zo is het. Nee, goed. Maar tevreden? gelukkig kunnen we de bieren ja. van maken van het water. Ja. Dus wat dat betreft... Ja, dat is eigenlijk... Ja, ja, ja. En nou, eigenlijk is het mooiste moment dan is het hele proces. En dat zou ik nooit meer vergeten, de glimlach op... nou vooral ook op Dennis' gezicht, omdat je dat gewoon ziet. Is dat we bij het uiltje uitgenodigd waren om te kijken van jongens, jullie bier is klaar. En dan kom je naar binnen. En dan staat echt zo'n grote tank van oh jee. Ja. Stel een je voor. En dan hebben we een kleintje open ja. en dan worden twee glaasjes. Ja. En die jongens allemaal: van jongens, het is goed, dat is goed. En wij staan eronder onderaan. En, en als twee kleine jongetjes in de speeltuin ja. moet je dat zo zien. Ja. We krijgen het eerste glaasje en Danny ruikt. En hij, hij proeft nog niet, maar hij ruikt alleen aan het glas. En nou echt, die glimlach. Van tot ja. ja, is ja, uh... goed. Het was gewoon goed. En dat gaf wel een heel bevredigend gevoel: van oké, okay, ja. dit is. Want het is natuurlijk wel spannend. Je gaat iets brouwen en je, je weet het proces hoe het gaat. Nee. Maar, het Wat kan ook, eruit komt, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ja ja, en je net verkeerde toch iets andere toevoegingen ja. erin. En ja. het eindresultaat is toch iets, ja. iets anders. Nou, ja. En naar de tweede glas. Nou, met alle twee mm het -hmm. ja. Ja. Ja, ja, Twee ja. Ja. kinderen Dat ja. was een geweldig moment inderdaad. Jo. Ja, ja. ja, nou, ja dat moet leuk. ik altijd maar afwachten. Wij zijn oh, heel zo... nieuwsgierig. En uh, ja. na dinsdag uh, zullen we ongetwijfeld op uh, de diverse media lezen hoe het bier heet. Ja. En wat uh, onze burgemeester ervan ja. heeft gevonden. Ja. Uh, ja, wij wensen jullie in ieder geval heel veel succes. Ja. En uh, nou ja, we uh, moeten zei, maar een bedankt. keer een biertje komen drinken. Ook voor, uh, om te komen. En, uh, ja, jullie bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja, voor de uitnodiging. Maar we gaan nu een muziekje ja, draaien van uh, Wanda Jackson. Let's have a party. She blonde here, serving U.S.A. You were serving mm. serving USA Hang on side outside you a inside outside you a selling over inside outside you inside outside you all USA. over the hallside you and why any other baby inside, inside Everybody's serving USA We zijn ja, het muziekje was even anders, ja, maar he? daar kan allemaal uit. gebeuren. De volgende gast. Goedemorgen. Victor, Rol. goedemorgen. Goedemorgen Victor. Ja, wat is er gebeurd? De 400000 ste bezoeker. Ja, haast ongelooflijk voor een Waanzinnig. Ja. Ja, fantastisch, ja, hè? En dat vanaf 2000. Vanaf wanneer? Ja, in mei 2000 zijn we opengegaan. Dus in 16 jaar Ja, vier zeg. Ja. Ja. Ja. Is veel, hè? Ja, heel veel. Ja.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 Ja, wat dat ze dat daar aantreffen. Dat ze dat daar zien. En van zien zijn. Hè? Want dat, dat, dat realiseren ze zich niet. Dat bijvoorbeeld een gebit waar er heel veel van uh, zijn uh, gevonden Zonder op het strand. Ja? <laughs> is, als je de eerste exemplaar tegenkomt op het strand met wandelen ben je verbaasd. Maar na drie, vier dan uh, denk je, nou, het hoort kennelijk op het strand te liggen. Ja.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 googelt op internet en er komt dan uh, tevoorschijn dat het uh, daar vandaan komt en dan heb je toch een bijzondere vondst gedaan. Ja, ja, ja. En er zitten leuk verhalen aan. En toe. wat zijn eigenlijk, wat, wat is het meest bijzondere in al die jaren? Wat, uh, dit onder andere, maar... Ja, wat ik heel bijzonder vind zijn dingen uit de natuur die zo ontstaan zijn. Brokken hout die aanspoelen van een oude bomschuit die helemaal uh, aangekregen ja, zijn. Ah, dat wormen en een heel andere vorm hebben gekregen. Komt, komt dat dan dat komt van dus, de bodem, zeg maar. Ja, het komt echt uit de bodem met, ja, ja, ja. met ja, ja. bepaalde windrichtingen de de en...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 We hebben flessen van uh, heel ver weg, maar dat kan gewoon niet. Want die zouden dan via de Middellandse Zee een omweg ja. tegen de stroom in moeten maken. <laughs> dus die hebben een klein heen, beetje en vals en vracht... gespeeld. Nou waarschijnlijk komen die van vrachtschepen af oh, van Filipijnen oh, okay. okay, die zo. je dan uh, zeg maar op de Noordzee of uh, zeg maar uh, boven de Noordzee in Engeland een flessenpost in zee gooien. Ja. Ja, dan heb je Filipijnse flessenpost, maar, ja. komt maar het komt er niet vandaan dan, natuurlijk. Grappig nee. ja. ja. Ja, en, so en soms is er ook wel eens een uh, een lading hè, van een schip wat uh, Ja, alleen los. dat wordt steeds minder. Ja? ja, een paar jaar geleden natuurlijk uh, toen uh, met die uh, schoenen allemaal op Texel. Dat en Schelling, dat weet iedereen nog wel en een drietal dagen later kwamen ook die schoenen bij ons aan omdat de wind richting gunstig was. Ja, dat komt eigenlijk niet zoveel meer maar waarom voor. waarom gebeurt dat dan niet meer? Nou, het, ja, de de vrachten worden veel beter ja. beschermd tegen. Ze zitten in containers ja. en die zitten ja, die het, zitten het goed vast. vast. Ja. Uh, ja. ja. ja. Ja, er zaten ja, uh, soms hele mooie dingen wel bij. Hè, als ja, zonder meer. Op, uh, ik weet nog, het ja. de periode was ik nog een klein jongetje. En uh, Draaier, dat was een van de vrachtwagenchauffeurs op strand die de huisjes uh, deed. Die kwam een vracht tegen uit China vandaan. En dat was allemaal prachtig mooi houtsnijwerk. Dus hij had van alles meegenomen. En wandelstokken, die zijn ook nog in het museum te zien. En uiteindelijk uh, had hij zoveel stukjes hout verzameld. En uh, hij was ermee gaan puzzelen. En dat bleek dus een stoel te zijn oh, in elkaar gezet. Oh, en dan had je in een stoel. Het uh, huidsnijwerken van mag de draken. Mag je dat meenemen eigenlijk? Ja, officieel is het? is het eigendom nee, ja. van ja. de burgemeester. Ja. Dat ja? Is zo luidt ja. het Jutters, uh, okay. de wetgeving zeg maar. Ja. maar Hoofdstrand vonden dat is burgemeester. Oké, okay. maar, maar ja. het wordt wel meegenomen natuurlijk. Ik denk als wij nu alle spullen bij de burgemeester zouden dan Dat hij daar ook in blij mee bent. Nee, nee. Ik. <laughs> nou, ik moet zeggen dat ik... Ik loop elke ochtend uh, wel bijna op het ja. strand en... Uh, in de, in de winter uh, is het redelijk. Dan vind je nog wel eens een keer een dingetje, weet je wel uh, een, een stukje plastic of wat dan ook. Maar in de zomer is het natuurlijk wel vreselijk wat er allemaal op het strand ja, achtergelaten denk... Afval, wordt. He? Afval, ja. he? toch heel veel. He? Ja. Ja. Ik heb ook, in, de, in de zomer heb ik altijd al een plastic tas ja, bij me, waar ik het wel. allemaal in doe en dan gooi ik het bij, uh, boven bij de Lassa, gooi ik het in de ja, prullenbak. Het zijn niet want... de fondsen die hier wat tegenkomen als Nee, hoe, hoe, hoe mensen het in je je godsnaam een luier ja. achter op het strand kunnen achterlaten, dat snap ja, dat ik dus echt niet. Maar ja, Goed, s'avonds s gaan mensen ook wel eens drinken. Die gaan op het strand zitten en, en dan maken een het feestje. Volgende ochtend ligt het ja. in. blikjes en En dan, dan zonder briefjes erin. Ja, helaas. Ja, het, dat is geen leuke post. Maar goed, wel, we proberen dan ook in het museum te laten zien... de leuke dingen, maar ook de minder leuke dingen van vervuiling. Daar hebben we ook wel eens een thema over gehad. Yeah.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 ja, maar, maar doe do je die strandtochten doe jij toch nog wel of nee, heb je mensen gestopt? Nee, ik ben er heel mee gestopt. Okay. Bram Molenaar, die heeft het overgenomen ja, ik heb en die nog doet strandtochten. Ja. ja, dat was heel leuk. Klopt. Ja. Ja. Nee, Bram Molenaar die heeft strandtochten ja, nu overgenomen, die overgenomen ja. Ja. Ja, ja. De, die, die, dat levende goed wat je in het museum hebt. Hoe, hoe, hoe komt dat? Is dat, is nou, een, dat... een aantal uh, ja, vissers van Zandvoort die met hun eh uh, het water in gaan om genalen te vissen, ah, komen die, wat ja, visjes tegen die en die houden dan apart voor het museum komen ze brengen of als Bram met een school gevist een En maar bij ons in het aquarium legen. Ja. Dat zijn dan postzegeltjes noemen wij dat. Kleine platvisjes in en kanaal en dingen. Maar hebben die een, en die een kans van overleven? In ja want dat bij zo? ons gaan ze uiteindelijk als ze 30 of uh, 25, 30 centimeter zijn. Gaan ze weer in een emmertje terug, uh, de, terug zee de zee. De zee. Oh, ja. goed, oh, leuk. Op, Opgekweekt. Dus dan en dan uh, uh, oh, verzorgd. Klaar voor de grote wereld en dan mogen ze weer terug. <laughs> in een kraamkamer die een beetje beschermd is. En dan uh, kunnen ze de grote Ja voor grote kinderen zee is erin. dat natuurlijk super om dat te zien. Het is het... Ja? Want die, ja. Maar niet alleen voor kinderen. Ook voor die zijn Flinkering. verbaasd van, hè, ze zwemt dat zo dicht bij de, bij de kust. Ja, je ja? ziet ze wel op stand. En zijn er ook nog bijzondere vissen die nog hier. Ja, de, de Pieterman is een van. Ja, die, die komt meestal, ja, die ja, komt meestal in de periode van de zomer komt hij voor de kust. Nu ja. al een tijdje niet echt uh, actief hier uh, rond. Maar die heb je niet in het aquarium zitten. Of Heel eigenlijk? af en toe hebben ze wel. Ja. ja. ja.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 Je heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor de visserij op inkvis heel beperkt was gebleven. Dus het, er was geen aanvoer meer, dus ook niet meer te krijgen, ook niet op de markt. En, uh, dus we zijn overgegaan op panga oh. Goedkoper <laughs> en uh, ja, ze gedijden er goed ze. bij. Dus, uh, ja, ja. En grappig. En zeehonden? Zeehonden, ja, die komen steeds meer op strand. En wat ik heel jammer vind is dat de, de mensen eigenlijk ervan uitgaan dat, de, dat het zielig is dat er hier dan een zeehond is en Laat op het strand liggen. ligt. ligt nee. En Met slaat, meteen hè? iedereen bellen van nou, hij moet gevangen worden, want hij moet naar Pieterburen, want het is zielig. Ja, nou, nee.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 Als, ze, als ze ziek zijn, ja. Of ze ja. gaan Of ze worden uh, beschadigd door visserij. Want ja, dat ja. gebeurt natuurlijk ook als ze een ja. grote ja. scheepje ja. net uit. Maar dan kun je gerust bellen, want dan haalt de gemeente ja. ze op, hè? Ja, dan heb je een speciaal uh, team voor het zeehonden van ja. het strand verwijderd. En ja. Ja. Dat, uh... ja, je kan het beste gewoon even naar de, uh, naar de strandtent gaan. Want die hebben bijna allemaal wel ja. het telefoonnummer van de mensen die dat ophalen. En, uh, dan ja, maar het was zo'n oude zeehond hè, die altijd hier lag met, die, met dat nummer, hè? Ja. Ja, er zijn er gewone... verschillende. Oh, zijn er verschillende? Ja, ja die lag je ook. Ja, verschillende acteurs. soorten zeehonden ook. Er zijn ook een paar hele grote. En die zie je meestal meer bij Engeland. Oké. Okay. Maar die doen, uh, ja, die doen het hier goed. Dus, uh, ja. Nou, dat, dat is ze... alleen maar gunstig. En de of... planning is om ja. zeg maar, ook een rustgebied te creëren in de Zuid. Speciaal dat ze voor zeehonden uh, ja. kunnen. Ja, ja, ja. Ja, ik weet niet hoe ze dat willen doen met een bordje van je mag ja, hier mag je rusten. rusten. <laughs> ik zeg altijd dat ze een zeehond is, gelopen met de grote maar heen. Ja, goed, uh, ja, laat hem liggen en, uh, en uh, prima. Ja, maar het ja, dus, dus, is ligt er om warm te worden, waar te rusten. En, uh, ja. Na een paar uur gaat hij weer terug de zee want dan krijgt ja. hij toch weer honger. Dus. Ja, ja. Ja, het is ja, Met bijzonder. honden natuurlijk, ochtends vroeg, is het, is het nog wel eens een uitdaging. Omdat die ja. dat dan ook niet snappen dat ze daar uit de buurt moeten blijven. Maar goed, ze ja, vinden dat interessant. Ja natuurlijk. ja, natuurlijk is dat interessant. Maar hij, ze, ze, ze, ze grauwen ook meestal wel dan. Ja, het blijft een wild dier. dus het is dus een wild ja. Je moet er ook niet te veel mensen helemaal met mensen, niet met je handen naartoe, Want uh, ja. ze hebben echt uh, behoorlijke tanden.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 Prachtig, gehouden. ze hebben die dag ja. meegemaakt en ze willen het nou vaker gaan nou, doen. Dus nou... Even over de openingstijden, die zijn zomers anders dan in de winter. Ja, er zit niet zoveel verschil in hoor. De woensdagmiddag sowieso van half twee tot vier. En in de weekenden van 12 tot 4. En dat is eigenlijk een beetje de richtlijnen waar de mensen zich op kunnen richten. En ja, in de vakantieperiode zijn Ja, dan, ze dan heb je, je meer openings open, ja. alle dagen. Ja. Ja. Nou, nou, het is eigenlijk nog best een bescheiden tijd dat ik jullie ja, open zijn. Ook, ja. Maar dat, ja. nogmaals, als je dan 13 vrijwilligers hebt en je moet een rooster maken... dan ja, dat, Is het nog lastig? Is het ja. best nog ja. lastig. Zou je, wanneer je meer vrijwilligers hebt, ook langer open kunnen gaan? Of zeg je van, uh, nou, dit is goed dan zo? Dan kunnen we de discussie binnen de, binnen de groep... Want we hebben natuurlijk redelijk uh, vaak uh, vergaderingen over hoe en wat het gaat. Ja. Ja, en dan wordt het gewoon makkelijker. Dan kun je ja, wat je zeggen je van, je uh, hebt, joh... Ja, uh, ja. Ja. Nou, bij deze dus uh, de oproep voor uh, vrijwilligers. Wie weet. Nou, Dankjewel. Victor. Graag gedaan. Super dat ja. je er geweest bent. Succes. Met Gefeliciteerd. Met, en vanaf uh, deze kant ook uh, namens de voorzitter aan alle vrijwilligers. Dank jullie voor jullie inzet. Ja, Kijk, vri zonder ja. vrijwilligers is dit door niks. Is te ja. Ja. Muziek. You. We gaan uh, Sailing Home van uh, Piet Veerman luisteren. To rush, I ain't gonna worry. Any moment when sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you. And find a way to make it through another day. I need a way to find a truth in me, except the fact that I love you.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 man en muis. Jeroen en Daniek. Jeroen ja. en Daniek. Ja. Welkom. Wat leuk. Ja, dat ja vind zeker. Ik ook. <laughs> Wat is met man en muis? Waar gaat het over? Nou, het Wie vertelt het? Ja, ja. Oké, okay, nou ja. Het gaat zeg maar over een herberg. Uh, en dat staat te koop. En, uh, de... Het is een beetje een raar huis. Het is, een beetje... het is van een boekenbender Geheimzinnig of zo. Geheimzinnig. Het heeft inderdaad wel een beetje zijn geheimen.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 Volgens mij de regisseurs en de ja, mensen die daarmee werken. De, de, de, best, de bestuur. Ja. De bestuur. Ja, de bestuur. Wie, is de, wie is de regisseur van dit stuk? Uh, Thea van der Woerd. Als we dat goed <laughs> ja. ja, Thea. Ja, ja, ja, ja. Dus er is een andere dan voor de volwassenen? Ja, ja voor mij wel. Nou ja, het is natuurlijk best wel veel werk. Elke en, en, en, en, dinsdag. Is, jullie zitten op school natuurlijk ook. Dus ja. dat moet je erbij, erbij uh, ja. doen.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 alles letterlijk gezegd volgens het script of zitten jullie ook wel eens een klein <grijgacht> ja. beetje te improviseren? Ja, we proberen natuurlijk wel alles letterlijk te zeggen, maar omdat je zoveel tekst hebt, valt ja. er af en toe wel een ander woordje te Maar dat is niet Maar dat maakt het natuurlijk ook wel heel grappig, hè? Want als jullie met yeah. elkaar zijn en er, iemand doet in één keer iets anders dan dat er staat, dan zie je ook wel eens dat er enorm gelachen wordt bij jullie ook. Ja, dat ging gisteren wel een beetje mis, ja. Oh, moet ik al op? Ja. ik ben te vroeg op. Ja, ik ben mijn clue kwijt. Ja, Maar dat geeft toch niet en souffleur, hè? Of souffleur zit ja, zitten, er dus uh, okay. jullie hebben wel, uh, wel hulp. Ja, die helpt ons heel goed. Hoe is het met de kaartverkoop? Uh, Volgens mij wel goed, hè. Ja, voor mij gaat ja. het inmiddels wel goed. Mensen die nog uh, willen gaan vanavond, waar kunnen ze een kaartje kopen? Uh, bij de ingang. Ze oh, bij de ingang. Kopen voor vijf ja. euro. Vijf nou, euro? Vijf euro. Ja, dat is toch ja. niks. Voor een topavond. Ja, en omhoog, het is voor niks. Het is dan de, en dan de aanvang en het begint om acht uur. Oké, Dus zoals altijd... Nou, en is er dan nog een feestje daarna? Altijd. Ja, hè? Altijd. het is altijd feest, hè? Ja, ja. Wat, wat, ja nogmaals, we zeiden het net al hoeveel er te beleven is, is uh, in het dorp. Ja. Uh, er is hier ja. altijd uh, wat te doen, dus uh, hartstikke goed. En in de goed. kocht hè, wordt het gehouden, hè, natuurlijk. Ja. Hè? Dat moeten we natuurlijk ook ja. nog even zeggen, ja. Maar de kaartverkoop loopt goed? Ja, als het goed ja. is, loopt het best wel goed. Het is helemaal ja. familie, hè, ook vaak in ja, de ja. zit? Ja, ja. ja. Als je alleen de familie al neemt Daar zit al dan is de, al is, <laughs> is de zaal al vol. Het is al bijna half vol. Wel, ja, ja, dat klopt. Maar goed, maar jullie hebben er wel zin in hè, geloof Zeker, ik. Ja, Zeker. Iedereen heeft er zin in. Het is altijd je Het is een werkt met een leuke met groep allen hè, ertoe. ook een leuke groep hè, hebben ja. jullie ook hè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 Um, ja, ik, uh, ik, wij zeggen gewoon toi-toi uh, toi ja, voor vanavond. Ja, ja, en uh, maak er iets, uh, iets moois van. En, uh, ja, dat gaat lukken, gaat dat helemaal ik goed. Ik ja. denk dat het wel uitverkocht is uh, vanavond. Veel plezier. Dus, uh, wel. Nou, dank wel. Tot de volgende keer en succes. succes. Ja, dank u. Kasper?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 Of 12 kilometer. En er is een nieuwe afstand. 21,1 ja. kilometer. Ik ben niet van de loop. Dus ik, ik heb niet. er geen verstand van. Nee. Nee. Voor kinderen is het, het uh, ook nog. Hè. De kids circuiten En die kunnen 0,9 kilometer. Of 2,5. Ja, ja dus dat dus is ook is heel netjes. Nice. Ja. Nou, uiteraard is er de eerste maandag van de maand. De nabestaande groep bij Oogsandvoort. Dat begint om half twee. En dat duurt tot drie uur. En uh, daar kun je gewoon binnenlopen ja. En ja.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 Maar om naar uh, de koffie te gaan uh, bij Pluspunt. Het is een hele grote groep. Hè? Ja, In, het, is intus, het is heel gezellig. Ja, als je een beetje ja. eenzaam bent of je denkt, je ik heb een beetje behoefte thuis, aan gezelligheid, ja. dan ga daar naartoe. Ja. Ik weet niet hoe we met de tijd zitten, Casper. We moeten hem nog even afronden. Nou ja, hebben wat hebben we nog? We hebben nog, we, nog? we, hebben nog, uh, we kunnen dit nog terug luisteren. Ja.